Het komt niet alleen doordat meer mensen kanker krijgen... maar ook doordat de gegevens van kankerpatiënten... steeds beter worden geregistreerd. Volgens KWF Kankerbestrijding... krijgt 1 op de 3 Nederlanders in zijn leven kanker. In 2009 stierven voor het eerst meer mensen aan kanker... dan aan hart- en vaatziekten. Door een computerstoring werken de informatieborden boven en langs de snelwegen niet. Rijkswaterstaat weet nog niet hoe lang de storing gaat duren. Omdat er geen actuele informatie op de elektronische borden staat, adviseert de Rijkswaterstaat weggebruikers om de verkeersinformatie op de radio, internet en navigatiesystemen goed in de gaten te houden. In enkele gevallen kan Rijkswaterstaat de borden wel bijwerken, bijvoorbeeld om omleidingsroutes aan te geven, maar dat kan dan alleen handmatig. Besluit het weer. Vannacht zijn er brede opklaringen en koelt het af tot rond het vriespunt. Tegen de ochtend kan er in het zuidwesten wat motregen vallen. In de rest van het land wisselen wolken en zon elkaar af en blijft het droog. Het wordt vanmiddag een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Eo. Dit is de nacht. Met Miranda van Holland. Een hele goede nacht. Fijn dat u erbij bent. Dit is Dit is de Nacht. De nacht van 4 februari. En vannacht spreek ik twee uur lang over gedichten. Dus we laten het, uh, het overgewicht en de, de voeding even achter ons... Liefhebbers van gedichten uh, kunnen zich vanaf uh, afgelopen donderdag... een week lang uitleven tijdens de tweede editie van de Poëzieweek. Honderden scholen, bibliotheken, bibliotheken, uitgeverijen... en culturele instellingen in Nederland en in Vlaanderen... organiseren activiteiten om poëzie onder de aandacht te brengen. En het thema dit jaar is verwondering. Wie zich openstelt en onbevangen naar de wereld kijkt, verbaast zich. Want er is veel wonderlijks te zien en veel verrassends te beleven, stellen de organisatoren van de Poëzieweek. En daarover gaat poëzie en daarover wil ik met u spreken vannacht. Ik wil graag uw lievelingsgedicht horen. Misschien schrijft u wel zelf gedichten. Of denkt u, nou, ja, ik wil even wel iets, iets uitproberen... en dat durf ik dan wel s'nachts in Dit is de Nacht op Radio 1 te laten horen. U kunt bellen met uw gedichten en eh, 0800-1121... misschien... Eh, Kent u nog een gedicht wat totaal vergeten is? Of van ik daar moeten we wat aandacht aan besteden? Het is allemaal welkom. De komende twee uur praten we over gedichten. 0800-1121. U luistert naar Dit is de Nacht. En we gaan de komende twee uur praten over poëzie. We zijn op de hoefse plassen. is mooi, hè? Er is helemaal niemand op het water vandaag. Alleen met vogeltjes en bruisend riet. Dat vind ik geweldig, echt. Maar als ik vanavond nou moet vertellen hoe fantastisch het was, nou dan kan ik wel zeggen dat we aan het varen waren op het meer en dat er vogeltjes waren. Maar dat zegt niks over hoe ik me voelde en wat ik nou zo mooi vond. Daar heb je heel veel woorden voor nodig. Maar met poëzie kan dat wel. Daar kan je heel veel zeggen met weinig woorden. Bijvoorbeeld, uh, golven spoeden zich vooruit. Eende groeten met gekwater riet dat vriendelijk voor me buigt. Ik ben koningin van het water. Echt. Koningin van het Water hoorde u poëzie vannacht op Radio 1. De Poëzieweek begon afgelopen donderdag met Gedichtedag... en wordt woensdag 5 februari afgesloten met het gedichtenbal... in het uh, Vlaamse cultuurhuis De Brakkergrond in Amsterdam. Dit is de Nacht doet met plezier mee met deze Poëzieweek... en daarom heb ik uh, deze komende twee uur hele poëtische gasten... namelijk een vrouwtje van de ploeg en Esther Porselein. Dames en een hele goede nacht. Welkom uh, hier op dit uh, nachtelijke tijdstip. Voor dichters schijnt dit een goed moment te zijn, toch? Ja, absoluut. Ja. Dus het ja. werkt gewoon. Ja, het is geen dus is heel fijn. En uh, uh, aan mijn linkerzijde, en mocht u toevallig in de buurt zijn van de webcam uh, en naar radio1.nl server, dan zit u nog iemand zitten. En uh, dat is de liefdallige uh, mevrouw Tamara. Tamara, ik ben ook heel blij dat jij er vannacht bij bent. Ja, en uh, we gaan straks naar, uh, naar jou luisteren. Um, maar ik ben op zoek naar gedichten. Bent u uh, een, uh, een dichter? Schuilt er een dichter in u? Een grote of een kleine dichter? Of schrijft u van die leuke haiku's? Of bent u heel goed met Sinterklaasgedichten? Want dat is trouwens ook nog een, een kunst. Um, u kunt wat voordragen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Of misschien heeft u een bundel in de kast staan... waar u altijd graag uit leest en heeft u een lievelingsgedicht. Draag hem dan voor. Dit is uw kant, dit is uw podium. 0800-1121. En als u niet durft, kunt u ook uw gedicht doormailen. Dan uh, zal ik het voorlezen of iemand anders hier in de studio. Dat kan naar nacht.eo.nl. En uh, dan draagt een van ons hier uh, uw gedicht voor. lijn Harriet, Harriet. Hallo. Hallo, je hebt een dichtbundel Harriet. uitgegeven. Ja. Ben, ben ja, je uitgever of hoe heb je dat gedaan? Nee, nee, nee. Ik, ik heb via Bookscout heb ik, uh, heb ik een dichtbundel... Uh... Uitgegeven. Wat is dat, en, Boekscout? Uh, ja, boekscout.nl, dat, uh, dat is uh, een, uh, ja, die geven boekjes uit uh, naar, naar allerlei thema's die je maar aan kunt geven. En, uh, ja, dat heb ik, uh, heb ik dus, uh, ja, gedaan, zeg maar. Uh, en uh, ik, ik schrijf dus onder het pseudoniem Sheva Esre, wat betekent 17. Oh, waarom 17? Uh, omdat dat een getal is wat eigenlijk altijd in mijn leven voorkomt. Oh, ja. voelt een beetje, een beetje mystiek aan. Zijn je gedichten dat ook? Wil uh, je Nou, niet, niet echt. Ja, je zou er wel iets mystieks in kunnen zien als je dat uh, zou willen. Oké. Okay. Uh, en, en Harriet, wil je iets voordragen? Want ik denk ik dat we allemaal voordragen. wel benieuwd zijn. Oké. Okay. Wat, ja, wat, ja. wat, wat ga je voorlezen? Uh, dat is uh, titel Zie. Zie? Ja. Oké. Okay. Dat is heel kort, toch? Maar, uh, ik zie dat jij blij bent als jij mij ziet. Ik zie dat jij blij bent om mij te zien. Ik zie dat jij hier bent omdat ik hier ben. Daarom ben ik hier, omdat hier zijn met jou het hier zijn zo bijzonder maakt. Je krijgt een, ik, ga, ik, ik ga automatisch glimlachen, Harriet. Volgens mij is dat de bedoeling. Ja, dat is ook de bedoeling. Ja, nou, dan is je gedicht heel goed geslaagd. Ja. Dankjewel. Oh, graag gedaan. <laughs> Een hele goede nacht. Hetzelfde, ja. Harriet heeft het spits durven afbijten. Uh, heeft u ook een gedicht of wilt u iets voordragen? Ik, ik heb zelf ook twee gedichten meegenomen. Nee, vrees niet. Ik, ik, in mij schuilt geen dichter. Uh, maar in mij schuilt wel een meisje wat heel veel van twee gedichten houdt. Namelijk een van uh, de, de beroemde dichter Marsman. En, en eentje van uh, Lucebert. Waar ik echt zo ontzettend uh, van moet huilen altijd als ik dat heb. Als ik die hoor. Dat, dat kan hè met gedichten dames. Dat je iets hoort en dat je denkt... De mooie woorden, ja, echt dat je dat nou ja. Ik, ik herken dat bij mezelf een beetje zo'n dikke trama. Dat hebben jullie dus ook wel eens. Ja, je kan soms echt een gedicht daarop schrijven. Oh, je kunt er ook op schrijven. Tuurlijk. Oh, ik dacht, het gebeurt gewoon, maar je, je zegt het stuurt gewoon. Ja, <laughs> oh, dat, oh, dat is het stuk. Minder. Oh, maar dat telt niet. Nee, <laughs> <De bel>. ja, ja, <laughs> nee, ja. Dus, soms, maar dan is het in opdracht. Als het een keer voor iets een gelegenheid is... of een bruiloft of toch een moment... dan heb ik iets geschreven en dan denk ik... oh, gaan ze vast huilen. Ja? Dat weet je dan al een beetje? Ja, dat is natuurlijk met een regisseur <lacht> ook zo natuurlijk. In een film, die weet ook... en het is met een muzikant natuurlijk ook zo, Tamara. Jij weet ook waar die snaar ligt in dat moment... en waar die traan zou kunnen zitten. Nou, ja, ik ben daar eigenlijk nooit mee bezig. Nee? Ik, ik schrijf vooral vanuit een gevoel... en ik wil wel graag dat dat overkomt... maar... Mensen aan ik het huilen maken is niet jouw doel. Nee, ik denk niet aan van dit moet er gebeuren met mensen als ze het luisteren dat is of zo. Heel nee. Nee, laat, ik stel voor dat we ook niet zoveel gaan huilen uh, vannacht. Uh, in de studio u hoort een heleboel dames. En dat vind ik eigenlijk uh, uitzonderlijk. Want in welk radioprogramma hoor je nu vier vrouwen? Ja. Denk daar maar zo van, dat komt niet veel voor. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Uh, in de studio, vrouwtje uh, van de Ploeg, uh, dichter. Haar tweede bundel, Zover, uh, uh, Zover verscheen in 2013. Uh, en tevens in de studio. Esther, en hier staat Eva Porselijn. Is dat een dubbele naam? Moet ik die allebei gebruiken? Nee, nee, het is mijn tweede naam. Ik gebruik oh, hem eigenlijk het niet. niet. Ik vond het namelijk wel poëtisch, Esther Eva. Ja. <laughs> maar het is gewoon Esther dus. Ja. Uh, je bent uh, toneelspeelster, je bent theatermaker en dichter. Jij was de stadsdichter van... Tilburg van 2011 tot 2013. Ja. Dat hoor ik niet. Je klinkt niet oh. als iemand uit Tilburg. Nee, maar ik kom er ook niet vandaan. Oh, ik dacht dat een stadsdichter moest komen uit de stad waar hij of zij voor dicht. Um, nou, ik woon er, oh. maar ik kom er niet vandaan. Oké, okay. okay, dus dat is op die manier uh, goed gedekt. Ja. Het thema van de week uh, van de poëzie is dit jaar verwondering. Wat heeft verwondering met poëzie te maken, vrouwtje? Goeie vraag. Um, heel veel, denk ik. Ik merkte um, dat er heel vaak dingen in mijn hoofd terugkomen. Ik ben bijvoorbeeld dol op Alice in Wonderland. Ja? En dat is een, echt een klassiek beeld van verwondering. Die overal katten ziet opduiken. Ja, het meisje, het Lewis Carroll verhaal. Het meisje ja. wat verdwaald raakt in haar dromen En op een gegeven moment gaat alles door elkaar lopen. Ja, dat, ja. Is, dat is prachtig. En dat kan ook wel zo werken met poëzie. Zeker als je begint met schrijven. En... Ik heb ook heel vaak, dan laat ik Alice weer terugkomen. En dan laat ik het lezen en iemand zegt: Ja, niet weer Alice. Ik zeg maar, ze komt zo. Het is wel een thema. Kom, ze komt zo graag terug. Ja. Ja. Het is wel, ja, verwondering is wel. Uh, ik denk als je weer met kunst bezig bent, het maakt niet heel erg uit in welke richting. Dat je zodra je daar weer mee begint, weer opnieuw gaat kijken naar dingen zoals kinderen dat ook doen. Dus het begint altijd met verwondering. Mm -hmm. Dus het, het klopt wel. En ik denk dat je dat het beste kan uiten in poëzie, omdat dat eigenlijk. Een eenvoudigere vorm is dan. Uh, ik, ik heb ook uh, vroeger films gemaakt. Mm -hmm. En had je had zoveel dingen die daar afhankelijk van waren of het uiteindelijk goed ging en je moest monteren en, ja. en je moest filmen en, en acteurs en dingen. En poëzie kan je echt alleen maar daarop richten. Dat, is, dat kan in films ook, maar dan heb je altijd heel veel dingen die je afleiden ja, ik voordat je dat van elkaar met een, krijgt met, ja. met beeld. Ja. Maar je. je, je ik hoor je praten over het thema verwondering. En tegelijkertijd denk ik aan... Laat ik even vooropstellen dat ik niet een poëzie-deskundige ben. Ik ben getrouwd met een Nederlandicus. Maar dat heeft nog niet heel veel effect op mij gehad, hoor. En hij slaat gelukkig nu. Hoop ik. Ehm... Ik denk dan meteen aan een soort, maar er bestaat ook een soort nieuwe zakelijkheid. En er bestaat ook poëzie die, die Allah, een, een, een Bart Schabot of een, uh, uh, hoe heet je ook weer, die uh, Jules Dilder. Die bijna over hart en over hoekig en over ritmiek gaat. Da daar Verwondering is niet het woord wat, wat daarbij uh, zich aan mij opdringt. Of vergis ik me? Hmm, wordt heel Ik weet het niet. Ik denk um, dat verwondering niet per se zacht hoeft te zijn, toch? Je kan nou. je ook hard verwonderen. Ik associeer het inderdaad met een soort... soort... dromerigheid. Ja, je ja. Ja, snapt het wel. Ja. Ja, maar, ja. Ik snap het wel, maar ik denk dat de verwondering... hoe dan ook vooraf gaat aan het schrijven. Altijd. Wat er ook dan maar uitkomt. Maar dat is wel waar. Ik, ik merk ook. Ik ben een nieuwe reeks aan het schrijven... waar ook veel moeilijkere dingen in zitten. Maar de, je blijft altijd eerst je verbazen... over dat dingen op een bepaalde manier vreemd of raar zijn. Ja. Of uh, een soort thema's die je bezig blijven houden. Maar de basis blijft inderdaad een verwondering. Een soort verbazing over dingen. Ja. Ook al is het dan niet, wordt het niet altijd een heel lief gedicht. Mm -hmm. Hmm. <laughs> mooi. Mooi begin in ieder geval. Uh, vrouw, je, je, zegt, je bent bezig met nieuw materiaal. Uh, ik las dat jij een tijdje helemaal niks hebt geschreven. Ja. Wat was er met je aan de hand? Nou, uh, nou eerst... Toen, want toen, toen werd ik verliefd. En toen ging ik trouwen. En dat was allemaal heel erg nieuw. En toen kreeg ik een kind. En toen kreeg ik een ongeluk met mijn paard. En toen deed mijn hoofd het gewoon een tijd niet. Oh. Ja, oh. Esther, je schrikt ervan, hè? Ja, ja, ik wist dat helemaal niet. Je hoofd lijkt het nu weer goed te doen. Is e, dat ja. ook zo? Okay. Ja, ja, nee, het is echt... Het is een soort wiskunde. Ik kon nog wel heel goed een opdracht schrijven. Ja. Maar het bleef gewoon niet hangen. Ik heb altijd... Als ik goed schrijf, dan zit er altijd heel veel zin in mijn hoofd. Ja. En dan op een gegeven moment ga je iets anders doen. Ik, in mijn geval paardrijden of anderen gaan hardlopen of fietsen. Of iets bewegends. Mm -hmm. En dan gaan die zin op een gegeven moment van... Ja, we moeten zo samen... En ze bleven gewoon niet hangen. Hmm. Dus, dus het was gewoon het, het verdwenen. En, en dan kostte het me heel veel moeite om weer op te starten. En dat is, dat is nu helemaal voorbij, dat traject? Ja, en ook uh, ik heb er ook wat meer... Ik word ook wel eigenlijk een beetje ongelukkig als ik niet schrijf. Ja, kinderen krijgen het natuurlijk allemaal heel leuk, maar <laughs> dat, dat, weet je, dat doet daar niets aan af. Goed, ja. Maar um, het is wel heel fijn om weer te schrijven. Dus ik ben nu wel uh, gedisciplineerder. Ik zorg wel ja. meer dat ik daar tijd voor blijf houden. Fijn. Nou, fijn, fijn, fijn dat dat goed gekomen is. U luistert naar Dit is de Nacht op Radio 1. En we praten over gedichten. Dit in het kader van de Week van de Poëzie. Bent u een dichter? Schuilt er in u een dichter? Of heeft u misschien een grote voorliefde voor een bepaald gedicht? Dit is uw platform. Bel 0800 121 Schroom niet. Alles is welkom. Um, laten we dat gewoon doen. Het was jarenlang was Candlelight natuurlijk een heel succesvol radioprogramma. Dat was alleen maar gedichten. Ja. Ik herinner me wel dat ze altijd een beetje zoetig waren. Mm -hmm. Maar dat kan ook. Ja, maar met die stem van wordt ja. alles heel zoet. Ja, ja, ja. ja, ik denk dat dat ook wel zo is. Uh, en denkt u, nou, weet je, dat durf ik niet. Ik, uh, ik, ik mail ze liever door. Dat kan ook. Dat kan naar nacht.eo.nl. En dan uh, zit hier voldoende, uh, dames, om... Uh, uh, uw gedicht voor te dragen. Zo ook van Diet Groothuis. Uh, Diet uh, heeft net een, een, een gedicht gemaild naar nacht.eo.nl. Uh, kennen jullie Diet Groothuis toevallig? Dat ik straks niet een hele bonde dichter vergeten ben? Nee? nee? Oké. Okay. Nou, dat is, gaat vanaf vannacht uh, veranderen. Uh, Diet, ik ga proberen je gedicht voor te lezen. Ik krijg het net pas onder ogen, dus ik hoop dat ik er uh, recht aan doe. Het heet Geel Ei. Ik heb een ei op schoot. Een groot geel ei. Zo blijft het warm. Ik zeg niet waarom het daar ligt of wie het heeft gelegd, dat is geheim. Ik pak het vast, mijn wonderei. Wat zit erin en wanneer komt het uit? Het ei ligt stil en de schaal is geel. Het ei is warm en groot. Wat als het breekt? Het ei is geel en mooi en groot en meer weet ik niet. Diet, dank je wel. Ik moet denken aan uh, Brankoesie. Want dat was vandaag in het nieuws. Uh, ken je het werk van Brancusi, de kunstenaar? Nee, dat is een hele rare ding. Maar ik ben kunsthistoricus nee. van huis uit. Dus, dus nu, dit is weer hoe, hoe, hoe, hoe taal werkt. Mm -hmm. um, Brancusi maakte um, beelden. Later maakte hij alleen nog hoofden. Er is vandaag zo'n kleine kopje ontdekt. Dat wordt tentoongesteld in de kunsthal. Uh, nee, in het Boymans. Uh, en dat ging hij later abstracter maken. En als je de vorm van een hoofd steeds abstracter maakt... en steeds meer polet, dan wordt het een ei. Dus die ei-vorm had hij op een gegeven moment dus ontwikkeld. En die was eigenlijk het meest geschikt om op je schoot te te dragen. Dus dat kunstwerk moest je dan eigenlijk in je schoot dragen. En dat is natuurlijk een hele symboliek achter. Daar moest ik aan denken, niet. Um, dus dat maak je allemaal bij mij los. Uh, en dan zijn er nog uh, prachtige andere dingen die heel veel bij mij losmaken. Namelijk muziek. Mijn muze van achter. Tamara, ja, hou je koptelefoon nog even op, want ik wil je even uh, een vraag stellen. Je noemt jezelf mevrouw Tamara. Ja. Ik vind jou niet echt een typische mevrouw. Uh, nee, maar um, ik wilde een soort van artiestenaam hebben. Ja. Maar wel mijn eigen naam. dat ik, niet... ik vind soms als mensen een heel andere naam aannemen. Dat ze zich echt als iemand anders willen voordoen. Of een soort van groter iemand uh -huh. dan wat ze zijn. Of ja, iets anders in elk geval dan wat ze zelf zijn. En uh, ik wilde een combinatie van artiestennaam, maar wel mezelf. Dus okay. ik dacht, ik doe mijn naam met een toevoeging. Ja. En nou ja. Mijn vrouw is heel neutraal, want ik ben gewoon een vrouw. <laughs> dus dan, toen dacht ik, nou, dan is het mevrouw Tamara. Ja, maar mevrouw is ook wel een beetje, een beetje afstandelijk. En dat vind ik jou helemaal niet. Ja, nee, dat zeggen mensen ook wel vaak. En soms ja. zeggen mensen ook, ja, moet ik je dan mevrouw noemen? Mevrouw, ja. <laughs> ja. ja. maar. Dan ga ik ook u tegen je zeggen. Ja, ik, ik vind het wel leuk dat het een beetje ouderwets is. Ja. Het is heel, ja... Grappig. Dat is een leuk woord. Jij bent Tamara en je bent tevens uh, mevrouw Tamara. Misschien dat sommige luisteraars je kennen van uh, de tv. Je deed namelijk mee aan het eerste seizoen van het zeer succesvolle uh, televisieprogramma De Beste Singer-Songwriter. Uh, inmiddels is het tweede seizoen uh, voorbij. En dan zijn er een scala aan talenten voorbij gekomen. Maar jij zat bij uh, de eerste lichting. Hoe, hoe was dat circus voor je? Uh, nou, heel spannend. En aan het begin vond ik het echt moeilijk. Maar uiteindelijk heb ik gewoon... Uh, ...voor mezelf een doel gesteld van... ...ik wil um, het op mijn eigen manier doen. Mm -hmm. En hier veel van leren. En uh, dat heb ik in elk geval bereikt. Dus daar ben ik heel blij mee. En, en wat was er moeilijk aan in het begin dan? Uh, nou, ik was niet gewend om uh, me aan bepaalde regels te houden in schrijven. En dat het heel snel moest. Want ja. bij mij was het meestal dat er binnen een paar maanden pas een liedje ontstond. Of, uh, en ja dat, dat eigenlijk gaf die... Die opdracht om in een week te schrijven, dat is juist heel leerzaam geweest mm. voor mij. Want nu kan ik veel sneller um, ja, mijn creatieve brein aanzetten, zeg dat maar. Dat goed. Dus, uh, ja, dat is heel fijn. Je gaat voor ons spelen. Uh, we mogen er niet uit. Dat is het eerst wat je gaat doen, toch? Oh. Uh, ah, nee, ja, dat is mijn vraag. Oh, oh, ja, ik wilde uh, eerst nog een ander liedje doen. Oh, nou, graag. Uh, dat heet Verdoofd. Verdoofd. En uh, moet ik dat jou vertellen? Of... Nou, ja, wil je dat? Ja, uh, ja dat is goed. Ja. Uh, het gaat over mijn oma. Die is twee jaar geleden overleden. En um, in dit liedje zitten eigenlijk verschillende dingen over haar. Bijvoorbeeld dat ze altijd ervan hield om uh, gezellige chocolaatjes en koekjes uit te delen als er mensen kwamen. En dat ze... Uh, ze was heel lief, maar ze kon ook heel eerlijk zijn. Bijvoorbeeld als mijn dikke oud-oom binnenkwam, dan zei ze ook echt... Ja, je bent toch wel echt een dikkertje. En dat, <laughs> <laughs> dat kwam altijd heel hard aan bij mensen, maar zo bedoelde ze dat helemaal niet. En uh, uh, ja, ik vond haar altijd heel lief. En ze was soms ook uh, een beetje verward. Door wat medicijnen. Of oh. doordat ze een beetje alleen was. En dat heb ik, heb ik eigenlijk allemaal in dit liedje gestopt. Okay. Dus, uh... nou We gaan naar je luisteren, verdoofd. Jij legt deze koptelefoon neer. En je gaat een, een, een, een meter opschuiven in de studio. Dat is niet helemaal vanzelfsprekend. Want voor ons liggen uh, uh, een heleboel attributen. Ik zie een soort raar tape-recordertje, wat volgens mij heb je net beschreven uh, als, als een loopstation. Dat zie ik draaien. En je hebt toetsen bij je. En er gaat nu een elektrische gitaar om je nek. Koptelefoon gaat op. En uh, je neemt je positie in. Ja? Ben jij er klaar voor, Tamara? Ja? Dit is mevrouw Tamara live met Verdoofd. Maar goed. Bent u eerlijk? Aanwezigheid is heerlijk. Gezellig Mevrouw Tamara en uh, verdoofd. En uh, voor de duidelijkheid, uh, mevrouw Tamara is echt maar uh, één mevrouw Tamara. Mocht u er meer hebben gehoord, dat heeft te maken dan met die beruchte uh, Loopstation. Uh, met, hoe, met hoeveel Tamara's kun je eigenlijk maken met dat ding? Dat weet ik niet. Nou, Eindeloos zou je kunnen doorgaan. Ik weet wel dat hij drie uur lang kan opnemen. Oké, okay, okay. dus een heel koor zou je kunnen doen. Dat is misschien was eens een keer een idee. Goed, um, en, en, en nogmaals, ik ben ook geen muzikant... dus misschien was het een heel slecht idee. Tamara, we gaan zo meteen meer van je horen. Dankjewel. We hebben het vannacht over poëzie. Dit in het kader van de Week van de Poëzie. En als het goed is, hangt Wilma Zonneveld aan de telefoon. Hallo Wilma. Goedenacht. Goedenacht. Hallo, goedendag. U heeft een ja, gedicht. Wilma. Ja, ik had een gedichtje. En uh, ik heb eentje uit mijn bundeltje gepakt. Dus, Het uh, gaat u... over een lelie? Schrijft u veel gedichten, Wilma? Ja, ik heb, ik heb uh, heel veel gedichtjes zo gemaakt. En uh, uit de emotie, tenminste, uh, ja, die komen allemaal vanzelf. Oké. Okay. Door dingetjes en zo. Maar het zijn hele mooie gedichtjes. En, en, en deze heet... De, hoe heet het gedicht? Dit gaat over een lelie. Oh, het, het gaat over een lelie. En het heet ook lelie? Een lelie. Okay. Ja, een lelie. Okay. Zal ik het opzeggen? Ja, heel graag. Ik wil het graag horen. Oké. Okay. Zo mooi en fijn getint is een lelie... die zich in mijn tuin bevindt. Haar slanke stengel en haar mooie kruin... Zachte bewegingen van haar sieren mijn tuin. De wind wiegt haar heen en weer. Dat brengt mijn tuintje in een prachtige sfeer. Zo zacht en beeldschoon is die lelie van mij. God houdt van mij en dat maakt mij blij. Zo weelderig in haar schoonheid, dat blijft ze voor mij in eeuwigheid. God heeft deze schoonheid gemaakt en ik heb haar aangeraakt. Dankjewel, Wilma. Is, is je tuin, is dat vaak een inspiratie voor je gedichten? Ja, die komen soms komen die wel eens s'nachts of zo. S'nachts? Ik heb altijd pen en papier bij mij. En uh, ja, dan schrijf ik er al eens dingen op. Maar moet ik me dan voorstellen dat je dan ineens wakker wordt... en dan denkt, oh, ik heb een gedicht? Ja, dat komt gewoon vanzelf. Oh. Oh, ja, dan, ga, dan ga ik eens even checken uh, uh, bij uh, mijn gasten hier in de studio. Uh, Esther en vrouwtje, is dat gebruikelijk? Hebben jullie dat ook dat je ineens s'nachts wakker wordt... of dat je even moet plassen en dat je denkt... Oh. Ja, niet el elke nacht, maar soms komt dat gewoon op... en dan, dan uh, schrijf ik het gelijk op. Ah, ja, dat is heel slim. En, en dus ook zo een, is een, een, een is ook net uh, ja, zo'n klaaglied er maar dat kwam in één keer zo met zwarte letters voor me... en uh, dan schrijf ik dat allemaal op. Slim, heel verstandig. Wilma, dank je wel, hè? Ja hoor. En een goede nacht, tot ziens. Hebben jullie dat ook ja Esther, vrouwtje? Dat je s'nachts ineens denkt, dit is het. Ja. ja? Ik schrijf zelfs het liefst s'nachts. <laughs> maar slaap je dan niet? Of tussen het slapen door, hoe werkt dat dan? Nee, ik heb niet, niet dat ik wakker word van een droom... en dat dan ineens opschrijf in een schrift. Maar ik voel soms ineens dat ik veel ideeën ga krijgen... Ik weet niet waarom. Dat ik gewoon, dan heb ik veel ideeën of dan heb ik veel gemijmerd overdag. En dan blijf ik wakker om te schrijven. Echt waar. Want als iedereen slaapt, dan kan ik het best denken. Ja, dat, ja, dat herken ik al. Maar, maar waarom is dat? Omdat er dan geen ruis is of zo? Ja, het is niet iets met verkeer. Soms, soms lijkt het net alsof. Um... Ja, ik weet niet, alsof de lucht anders vol is met gedachten. Als iedereen droomt, dan kan, heb ik de ruimte om heel veel te denken. Hmm. Dat, ja. Maar als je dat dan voelt, hè, en laten we dat dan even inspiratie noemen... Um, dan blijf jij wakker. En, maar komt het dan ook altijd? Of denk je op een gegeven moment om een uur of vijf? Nou, dit heeft geen zin meer. Nee, dan komt het wel. Het komt, het komt meestal wel. Als ik geen, geen ideeën heb, dan ga ik naar bed. Hmm dat zou ik ook eens moeten doen. Ja. <laughs> uh, en het uh, vrouwtje werkt dat bij jou ook zo? Ja, ik, ik werk ook inderdaad vaak s avonds, omdat dat gewoon inderdaad het beste moment is. Weet je dan gewoon werken, kind klaar en mm -hmm. dan slaap ik ook nog dat slecht, omdat ik dan mijn hoofd gewoon nog aanstaat en dan ga, wil ik wel gaan slapen en dan vallen elke keer nog zinnen in. Dat herken ik al. Maar dan kan ik me zomaar voorstellen dat het uh, in het kader van toch misschien slaperigheid... Uh, dat dat je de volgende dag je zinnen terugleest en denkt... oh, ik was, ik was er echt niet helemaal bij met mijn hoofd. Dat, dat, dat, dat, dat, dat je te veel op sluimerstand staat. Of, of misschien dat ik te veel mijn eigen uh, slaap en nachtleven... Uh, in jullie gedichten probeer te stoppen, hoor. Maar mijn gedachten zijn niet zo helder meestal s'nachts. Ik zit ook een nachtprogramma nu te presenteren. Ik ben me dat ook bewust van wat ik hier zeg. Ja, dan, maar, dan hoor je ja. dit morgen ja. even terug. Denk ik, wat heb ik nou gezegd? Heb ik gezegd? Yeah. Ja. Nee. nee, ik heb denk ik toch meer dat... Um, nou ja, dat is heel persoonlijk. Dat is voor iedereen anders. Sommigen, ik ken dichters die, die schrijven juist graag... Om, uh, uh, s ochtends vroeg. Maar ik schrijf graag s'avonds. En dat komt omdat een idee dan al de hele dag... of soms al een paar dagen... in mijn hoofd aan het, aan het, aan het broeien is. Hmm. Het is meer een soort uitwerking, hè? Ja. S'avonds. Het zijn al zinnen die er al in je hoofd hebben gezeten... En al vaak stukken die ik al geschreven heb. Ja. En dan heb je het moment dat je een soort rust hebt... om ze bij elkaar te laten komen. Hm. Ik denk dat dat het gewoon is. Ja, dat heb ik ook. Dus dan heb je het eigenlijk al. Dus het is niet dat je dan de ingeving hebt... maar dan heb je eigenlijk gewoon de tijd om wat er al in zit... om dat gewoon te verwerken. Hm. Schrijf jij ook s'avonds vooral me, mevrouw Tamara? Tamara? Um, nou, ik heb wel vaak dat ik s'avonds... Uh, ja, inderdaad ook het schrijven het best gaat... maar ook het oefenen of het... Je hebt toch wel, ik heb vaak toch wel meer inspiratie s'avonds, en ik, ik weet inderdaad ook wel een beetje wat Eva net zei. Van als je dan s'avonds denkt, dan gaat het op een of andere manier makkelijker of zo, omdat je dan ja, ik heb het ook als ik, als het zondag is, dan merk ik ook dat het zondag is vaak gewoon, omdat net iets er is een bepaalde rust inderdaad, ja. en die is er s'avonds ook, en dat ja, op een of andere manier merk je dat toch. Dat is heel gek, maar ja. Ik vind dat wel bijzonder. We ja, hebben um, ja, ja, ja. dichters aan de lijn hangen. Um, um, mevrouw Zwaag, een hele goede nacht. Ja. ja, hallo. Hallo. U heeft een haiku geschreven. Ja, al een hele tijd geleden hoor. Ik heb hem nog steeds in mijn hoofd zitten. Wat leuk. En doet u dat vaker? Onthoud... Ja, nou, niet altijd een haiku. Maar ik uh, onthoud toch wel vaak uh, uh, gedichtjes die ik geschreven heb. Schrijft u ze niet op? U, u onthoudt ze gewoon? Nee, ik schrijf ze ook op, hoor. Ja, ja. Mag ik hem horen, ik u, u, heb de haiku? Uh... Ik Oh, oké. Okay. Uh, mijn haiku gaat dus over een uh, uil. Een uil in de nacht. Een nest piepende muizen. Dan gloort de ochtend. Dat is een haiku. Dat is kort en krachtig. Ja. En bent u ook vaak geïnspireerd ja, door de natuur? Een uil. een uil is een roofdier, dus uh, ja, dat nest van de muis is natuurlijk helemaal niet veilig. Nee. <laughs> dus als het dan een dag wordt, dan is er van die muizen niet veel meer over. Nee, en ik, ik kan me zo voorstellen dat deze Haiku ook s'avonds of s'nachts geschreven is. Gezien het thema. Ja, nou heel vaak hoor, als ik. Uh, uh, ja, s'nachts is wakker hoor. Of ik heb een opdrachtje, want ik heb ook weer eens een opdrachtje uh, gekregen. En dan uh, uh, word ik inderdaad ook s'nachts wakker en dan moet ik het gewoon achter elkaar opschrijven. Hm. Ja, dus ik denk dat het gewoon zo werkt. Ja, ja blijkbaar. Uh, mevrouw Zwaag, hartelijk dank. Oké, okay, graag. En een goede nacht. Hebben we nog een telefoon. Uh, uh, dat is Wil. Hallo, Wil. Ja, goeie af. Hallo. Jij hebt een, uh, een, een gedicht dat je wil voordragen. Ja, een kort uh, gedichtje. En heb je het zelf geschreven? Ja. En doe je dat vaak? Ja, zo bij wijlen van tijd wanneer ik een uh, inval heb. Een inval. Nou, nou, deel deze inval eens met ons, Wil. We zijn benieuwd. Nou, ik hoop dat het uh, gewaardeerd wordt... Het gaat als volgt. Het heet biechtgeheim. De superslome droge snor is nooit zo droog als ik meisjes hoor. Gewaagd, gevraagd geeft hij gunsten. De avond snabbelend in bed. Blijkgevend van zijn kunsten. Waarover hij nooit met woorden redt. Dat was het. Ik vind het wel heel leuk, Wil. ja. Uh, het heeft een hele grappige ondertoon. Hebben al je gedichtjes dat? Uh, nou, dit is een van de weinige die een beetje vrolijk is. Oh. De anderen zijn uh, wat uh, zwaarmoediger. Oh, nou dan ben ik blij dat je deze met ons uh, gedeeld hebt, want ik vond hem heel leuk. Oké. Okay, Dank je wel, Wil. Goed. En een goede nacht. Ja, bedankt. Dag. Dag. Uh, uh, vrouwkje, um, ik heb gelezen dat jij werkt in een, in een boekhandel. Ja, nou, toen dacht ik eerst, dat lijkt me een hele inspirerende omgeving voor een, voor een dichter. Want je bent omringd met woorden, met letters. En tegelijkertijd misschien ook wel heel imponerend dat je denkt... Nou, ik werk gelukkig, ik doe gelukkig studieboeken. Oh, dus dat... dat... Het, maar het is, echt, het is echt de fijnste plek waar ik ooit gewerkt ja. heb. En ja, dan kom ik aan, ik werk op de hogeschool. ik werk voor uh, Atheneum. En uh, die hebben dan gewoon in de hoogschool een uh, boekhandel. En die zijn gelukkig nog niet failliet zoals ah, helaas uh, Polaren. Ik heb vandaag ja. aan iedereen gevraagd, gaan jullie Polaren overnemen? En dan gingen ze allemaal lachen. Ik zei, ja, oké. Okay. <laughs> waarom niet? Ze we hebben het nu wel heel druk omdat Polaren dicht is. Oké, okay, oké. Okay. Uh, ja. Want jij ja, zitten op het Spui en dat is ja. natuurlijk vlak bij elkaar. Dus dat begrijp ik al. Prachtige boekhandel trouwens op het spuis. Ja, het is ja. heerlijk. Maar het is, het is gewoon een hele fijne plek. En dan kom je binnen en dan is het toch een plek met boeken. is altijd rustiger en stiller. Ja. En het maakt niet uit of het heel druk wordt of heel rustig. Dat is gewoon een fijn moment dat ik binnenkom en dan ben ik alleen. Yeah. dan ga ik het naar een boek en denk oh, ik, ach, ja, wat toch fijn werk. Ik kan me dat voorstellen. Heerlijk. Het, het wordt, um, misschien is dat mijn kerkelijke achtergrond hoor. Maar ik vind uh, uh, boekhandels vaak iets, iets heiligs hebben. Ja. In, in Utrecht, daar woon ik, uh, da, daar zit een boekhandel die heet Bijleveld. En ah, Bijleveld. Die, ja, maar die deur doorgaan is al een... Um, ja, zo, ja, ik neem ja. maar altijd een zucht. Ik recht mijn schouders. Ik... ik je groet ook iedereen. Ik heb ook altijd het idee dat ik altijd wel even gecheckt word: van uh, oké, okay, wat is dit voor type? Gaat ze voor Dan Brown of gaat ze voor iets serieus? <lacht> nee. uh, en, en, en terecht hoor. Ze uh, zijn hele deskundige mensen. Die, maar dat is echt wel uh, ja, een beleving. Ja, ja. En ik kan me voorstellen dat dat bij de afdeling Poëzie misschien nog wel, nog wel een verdiepingje dieper gaat of zo. Nee. Dat denk ik. Nee? Ik vind Poëzie nee, een vind beetje ik ontoegankelijk ik hoor. Ja, dat begrijp ik. Maar. Ik vind het ook altijd een beetje gek. Het wordt, vind ik, ik merk dat ook sinds ik uh, dicht en mensen uh, benaderen en noem. dan ben je het ineens. Dan word je ook zo genoemd: Oh, Esther Perslein, dichter. Ik <laughs> denk: Oh, ik ben het in, ineens. Je ben bent je het. Net. Ja. Ineens ben je het. Voordat je het weet, ben je het. En. Dan denken mensen ook meteen dat alles wat je doet heel diepzinnig en zwaar is. En alsof ik wijzer zou zijn dan iemand anders. Of alsof ik moeilijkere dingen zou denken. Maar ja, zo zie je er wel uit hoor Esther. Dat denk ja, ik echt dat niet. Dat is ook met, ook met poëzie zelf. Is dat, is dat dieper? Weet ik niet. In die stoffige boekhandels liggen ook heel veel vaak theologische en filosofische boeken. Dat is denk ik nog, nog dieper. Nou, Het dicht is wel het, het, letterlijk het verdichten van tekst. Dus Met zo... Min mogelijk woorden, zoveel mogelijk zeggen. Ja. Ja. Het hoeft niet altijd dieper te zijn. Nee, het is... niet op die manier. Ik dieper. verkoop heel vaak bundels. Dan zeg ik dat mensen houden vaak, uh, juist nu mensen van wat snellere dingen houden, hè? Ja. wat minder uh, geduld hebben. Daar raad ik heel veel poëzie aan, omdat mensen het ook heel leuk vinden om columns te lezen. Ja. En dat is ook kort. Ja. Ja, en dat kan je ook kleine stukjes lezen. Je kan ook heel goed een uh, dichtbundel op het toilet leggen. Wat is de best verkopende dichtbundel van het moment? Oh, god. Uh, ja, ik verkoop veel... Uh... Je zou best kunnen bestaan, trouwens. Met die titel. Ja. <laughs> ja. ja. Nou, Arie Boosma, ook wij ja. Wijn, ja. uh, die veel voor de EO heeft gewerkt. Oh, die kan ontzettend ja. goed samenstellen. Ja. Dat, vind ik, dat vind ik echt een talent van hem. Ja. En ik heb... Uh, die boeken zijn ook gewoon een soort columnprijs. van 12,50 heeft nu zo'n boek over de liefde. Die verkoop ik ontzettend veel. Ja. En ik verkoop poëzie ook altijd met de tekst. Van ja, weet je, Dan Brown, die heeft iedereen waarschijnlijk al. En dit niet. Ja, ja. En ja. dat is... Dat, uh, die, doet het wel, uh, die doet het wel goed. Leuk, ja. leuk. Nou, leuk dat te horen. Uh, en uh, ook leuk voor Ari. En ik ben het overigens ook helemaal met je eens. Um, voor iemand die van nature niet zoveel met, met poëzie heeft. Dan heb ik het uh, uh, opnieuw een beetje ook over mezelf. Mm -hmm. Waarom is poëzie nou eigenlijk <laughs> belangrijk? Waarom is het... Oeh, Esther, je kijkt me echt heel duivels aan. Oh, dat, nee, ik dat, ik in dat ik zit dat niet gewoon begrijp. Over, wat? wat? Begrijp ja? je dat niet? Ja. Maar uh, waarom is het relevant? Waarom hebben we niet genoeg aan literatuur? Wat, wat vult het eigenlijk aan? Poëzie. De, wat vrouwje net zei voor een deel. De boog is korter. Hm. Dus wat is het verschil... tussen poëzie en een verhaal? Is dat poëzie één gedachtegang vertegenwoordigt denk ik. Eén gedachtegang, één klein universum van een fantasie, en dat probeer je zo goed mogelijk in een gedicht of, of nou, iemand anders, ik niet eens per se, andere mensen ook dat probeert een dichter in één hap tekst te krijgen. Mm -hmm. En een verhaal dat zijn eigenlijk meerdere gedachtegangen aan elkaar geweven. Dus ja, waarom is het relevant? Ik denk dat het universeel is om uh, voor mensen door de hele tijd heen om om hun gedachten te toetsen om om te kijken of je of je je eigen gedachten herkent in een in een gedicht. Ja, dat denk ik. Er zit in dat is het te, dat, dat herkenning. Is het. Dat is het ook, ja. Maar ik vind een goed dicht versus een verhaal. Ja. Een verhaal kan ik in en uitstappen en dan dat blijft dan. Uh, dat kan ik lezen als ik uh, in de trein zit of als ik in bed liggen of als ik heel gefocust ben, maar ook als ik haast heb. Een gedicht, dat vraagt veel meer van mij, heb ik Met... het idee. Het veel meer concentratie, ja, dan omdat goed. Moet je ook, goed... moet ik ook de, de leuke dichters lezen? Ja, oh. oh, het het. Ja. Oh, nee. Nou, dat is wel waar. Dit, ik denk ja. dat zeker de jonge dichters en alle leuke dames uh, veel lichter schrijven, sowieso stond laatst wel een heel stuk van Rob Schouten in Vrij Nederland. Die commentaar had dat wij dichters nu allemaal... veel te lief en te zacht ah, en te makkelijk zijn. En okay. te goed te begrijpen. Uh, ik ja. denk ook dat dat zo is. Maar ik denk ook dat je altijd wel een behoefte houdt... aan inderdaad, aan een soort uh, verwondering. En het, ik denk een echt goed gedicht is ook altijd... op een bepaalde manier multi-interpretabel. En dat heb je met een boek veel minder. Als je Dan Brown leest... dan denk ik niet dat daar ontzettend veel ruimte is voor... dat ook alles heel anders zou kunnen zijn. Halle. En een goed gedicht... Uh, ik heb een aantal gedichten geschreven waar mensen totaal iets anders in zien dan ik ooit bedoelde. Uh, en daar dan dat dan leuk vinden. En ik oh ja dat bedoelde ik niet. Maar als jij dat zegt, dan... Mm -hmm. Ik was laatst ook heel leuk als mijn leuke meisje van 14 of 15. dat zegt vast verkeerd. In ieder geval, die zat op de, zit op de middelbare school. En die moest voor Nederlands een, uh, een gedicht uh, analyseren. Mm -hmm. Dan ging ze even mijn gedicht analyseren dat je echt denkt heb ik dat, dat heb ik er nooit ingestopt. Oh, zeg dat goed. maar tegen juf, dat heb ik er nooit ingestopt. Maar die had een complete analyse. Ik dacht, ah oh, ja, goh. Dat, dat oh. is leuk. <laughs> dat dat wist is ik heel niet. grappig Dat ja. ik was Ik vond het heel erg leuk. Ja, ja. ja. Oh, dat lijkt me heel grappig. Um, in de studio ook uh, mevrouw Tamara. Uh, Tamara, lees jij uh, gedichten in je vrije tijd? Nou, eigenlijk niet. Nee, en dat vind ik toch best wel jammer. Want ik hoor best wel veel overeenkomsten met muziek wat ik net herkende over jouw oma ik schrijf ook ontzettend graag over mijn oma <laughs> en er zit dezelfde soort verbazing in de van ook al is jouw oma dan niet meer ja. uh, over hoe, hoe dat met het ouder worden gaat en hoe zij eigenlijk op een hele andere manier naar de wereld kijken uh, ik herken er heel veel en dan denk ik, oh, ja, ja, ja, dat heb ik ook geschreven en, ja. ja dat kan inderdaad ook prachtig in een liedje en als er, als er clichés bestaan over uh, mensen die gedicht lezen... vind ik jou wel een beetje een gedichtenmeisje op een of <lacht> andere manier. Oh, oh. Ja, nee. <lacht> nou, wat wat Het is ik een beetje wel, over je heen. Wat ik wel heel uh, mooi vind is dat je bij... zoals uh, vrou sorry vrouwtje net zei... Uh, dat het multi-interpretabel is. En dat is voor mij eigenlijk uh, een doel met mijn muziek. Mm -hmm. Want ik schrijf dan over mijn oma, maar... Uh, ja, ik zou het ook mooi vinden als iemand daar dan uit hoort van, oh misschien zijn bejaarden soms toch wel eenzaam. Mm -hmm. Of uh, misschien uh, moeten we niet uh, alleen maar aan onszelf denken, maar ook aan mensen die, uh, ja, die het wat minder fijn hebben soms. Dat soort dingen, dat, dat probeer ik ook een beetje in liedjes te stoppen. En ik hoop ook dat mensen dat erbij horen, terwijl het eigenlijk gewoon over mijn oma gaat. En jij schrijft uh, in het Nederlands? Ja. De meeste singer-songwriters uh, ja, uh, vluchten toch naar het, naar het Engels. Mm -hmm. Hoewel er wel steeds meer mensen in het Nederlands gaan zingen. Het is wel heel kwetsbaar op een of andere manier in je moederstaal. Dat is echt een ander ding dan Engels. Ja, ja dat is zeker zo. Is dat maar... dan ook een, ke een bewuste keuze? Um, nou, het begon eigenlijk toen ik veertien was. Dat ik gewoon begon met muziek schrijven. En dat dat in het Nederlands was. En dat ben ik blijven doen. Maar wat ik heel fijn vind is dat ik um, heel eerlijk kan zijn. En uh, ja, ik, wat, ik vind het dus ook fijn dat ik teksten zo kan maken dat er een onderlaag in zit. En als ik in het Engels schrijf, dan vind ik dat veel moeilijker. Omdat, mm. nou, Nederlands is gewoon wat Die ik spreek. Zijn, ja. ja. En uh, ja, het, het enige wat ik jammer vind is dat mijn Engels achteruit gaat daardoor. Ja? <laughs> Want daar ben ik niet zoveel mee bezig. Mm. Maar het is wel fijn om met Nederlands... Ja, ik vind toch dat ik daar meer mee kan dan met Engels. Ja. Nou, Wij gaan naar je luisteren. Wat ga je voor spelen te maken? Uh, we mogen er niet uit. Dat ga ik niet spelen? Ja, oké. Okay. Okay. Nou, dan ga jij de, de, de sprint uh, naar, de, uh, naar je apparatuur maken. Ik vind de match vannacht echt zo goed. Dan moet ik zeggen: het, het, is, het is enigszins louter toeval dat het allemaal zo samen is gekomen. Want uh, het, het, het thema uh, gedichten. Dat is gekoppeld aan de actualiteit. Dit was natuurlijk uh, de week van de poëzie. En uh, er zit een hele knappe jonge man uh, achter het glas. En die bepaalt het dan voor mij. Ja, jullie draaien meteen om. Is, dat is, dat is Floris-Jan. Die bepaalt dat eigenlijk voor mij. Van nou, daar ga je twee uur over praten. En dan, en dan knik ik heel gedwee. Uh, en, en daar kwam mevrouw Tamara bij. mij. ik realiseer me nu dat het gewoon eigenlijk heel mooi bij elkaar past. Ik ben daar heel blij mee. Um, ben je er klaar voor Tamara? Nee. Dit is mevrouw Tamara live met We Mogen Er Niet Uit. En opeens is het voorbij In de lucht vlogen Een fiets, een bleek, een schrift Kinderlijk geschreeuw In de trein Zit een vrouw die alleen maar aan zichzelf denkt. Meer, waar is de mijne nu? Zij had zo'n zeer dat, dacht ze van. De moeder komt geschrokken, geleid door de man groot. Mevrouw Tamara, we mogen er niet uit. Um, Zometeen na vier uur hier in dit is nacht... dan ga ik zowel jouw vrouwtje als jouw Esther vragen om een gedicht uh, uh, uit eigen werk voor te dragen. Dus uh, ik weet niet of je daarvoor moet inlezen of warm lopen, maar dat je weet dat ik uh, uh, na vier daar uh, zeker op terugkom. En nu wil ik eerst even naar Max. Max, hallo. Hi, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Je hebt een kort gedicht zonder naam. Ja, het houdt het midden tussen een gedicht en een statement. Oh, nou laat maar horen. Vele mensen zijn de weg kwijt, omdat ze ten diepste zichzelf niet kennen. Het is een geruststellende gedachte dat de man van brood en wijn weet wie wij mensen zijn. Ik vind hem heel mooi, Max. Het is een beetje zoiets voor zo'n um, zo borduursel uh, uh, voor bovenaan de wand. Ja, of een tegeltje. Ja, ja. Ja. Mag ik je bedanken, Max? Oké. Okay. Een hele goede nacht. Ga ja. ik door naar Kees. Kees mm. van Kempen. Ja, hallo. Een hele goede nacht, Kees. Welkom in de uitzending. U heeft ook een gedicht? Ja, dat heet Stoppersteinen. Ik moet misschien even uitleggen wat het is. Ja. Uh, Joodse organisaties uh, vinden dat je ook aandacht aan individuen zou moeten besteden... die in concentratiekampen zijn omgekomen. Nu is men naartoe gekomen om herdenkingsstenen, struikelstenen... voor de huizen te leggen. Uh, hele mooie geel-koperen herdenkingssteentjes ja. met namen en overlijdensdata voor de huizen waar die mensen het laatst gewoond hebben. Nou, en, en in mijn straat, de J.P. Zwelingstraat... In NG, werd zo'n steentje gelegd, drie. En ik was er zo van onder de indruk... en ik, toen schreef ik wat op en dat lees ik nou even voor. Huh? Ja. Stolpersteinen. In onze straat liggen drie struikelstenen. Overvallen kun je niet. Misschien zul je je tred vertragen... als je daarop de namen van mensen ziet die hier woonden... en die verdwenen. Louis en Flora Koster. De heer Meijerkalf. Meegesleurd, opgesloten in een veewagon, op weg naar Mauthausen en Sobibar. Daar kwamen ze om. Het gebeurde 70 jaar geleden. Louis. Flora... Mijn namen blinken in het zonlicht. Ik maak me een beeld van hun gezicht. We mogen hen niet vergeten. Dankjewel, Kees. Graag gedaan, alsjeblieft. En een hele goede nacht. Ja, hetzelfde. Dag. Ga ik door naar Annelie. Uh, Annelie, een hele goede nacht. Hij zag de grootste zonde in duivelsplicht verkeren en hoe zij tot hem opkeek als een stervend paard. Maar sterven deed zij niet, al zoog zijn helse mond het merk uit haar gebeente, dat hij toch bleef dragen. Zij dorst niet spreken meer, niet vragen of niet klagen, en rilde waar zij stond, maar leefde en bleef gezond.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 En die des avonds komt wanneer men slapen gaat. Zo gingen jaren heen. De kinderen werden groot. En zagen dat de man, die zij hun vader heette, bewegingloos en zwijgend bij het vuur gezeten. Het is een heel mooi gedicht van Willem Elschot, hè, Annelie. En dat heet het huwelijk. Annelie, dankjewel. Willem Elschot, een hele grote dichter. Uh, mocht u nog een gedicht willen lezen uh, of iets willen voordragen... of misschien iets van een andere grote dichter willen voordragen... dan kan dat nog. U kunt bellen met 0801121 of een mailtje sturen... zoals Joke van Zijldeen naar nacht.eo.nl. Joke mailde mij dit gedacht, een gedicht. Ze heeft dat voorgelezen op de herdenkingsbijeenkomst... de nagedachtenis van haar man. Het heet Herdenking en het is het laatste gedicht... wat we doen voor het nieuws van 4 uur. Herdenking. Zet de tijd even stil. Er gebeurt te veel om door te gaan. Ik wil overzien wat er over is. Als er niets meer is... wil ik erin verdwijnen, oplossen in de leegte... bevriezen in de kou om mijn hart, verdrinken in mijn tranen. Zet de tijd even stil en help me dit uur van waarheid. Gun me een schouder om te huilen, een ruimte om in te schuilen. Omarm mij met mijn gemis... En kijk mee terug naar dat hele bijzondere leven. Dat er ineens niet meer is. Joker van Zaal. Uh, Joker, dankjewel. Prachtig. Gedichten, daar hebben we het over vannacht. In dit is nacht. In het kader van de week van de poëzie. En ik begin er lekker in te komen, dames. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar uh, ik uh, zie er naar uit nog een uur lang verder praten over gedichten. En uw gedichten zijn ook welkom. Uh, 0801121 of mail ze door naar Nacht@eo.nl. Ollieke bollekes limericks, sonnetten en haikus zijn ook allemaal bijzonder welkom. Tot zo.